Het Jeugdjournaal verzorgt al zo'n 40 jaar het nieuws voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Andere winnaars waren presentator Buddy Verder. Hij werd verkozen tot favoriete ster. TV-programma Chateau Meiland kreeg de zep Award voor favoriete familieprogramma. In de eredivisie waren vier wedstrijden vanavond. Herenveen won met 2-3 bij FC Twente. Peck Zwolle pakte in een hectische slotfase thuis de winst tegen Vitesse. Het werd 4-3. De Limburgse derby tussen VVV Venlo en Fortuna Sittard eindigde in 0-0. Dat bleef het ook bij ADO Den Haag tegen Heracles. En ADO blijft hekkensluiter in de eredivisie. Het weer nog. Vannacht kan er hier en daar nog een bui vallen. Het waait flink. De temperatuur ligt rond de drie graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer regen. Dan ongeveer negen graden. Aan zee staat opnieuw veel wind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht.